Mensen worden dan gedwongen tot aflossing over te gaan. Minister De Jager heeft al maatregelen genomen om het aflossen te stimuleren. Minister Schippers kort minder op de huisartsen. Ze stelt de bedragen naar beneden bij. Die wil ze terughalen bij deze beroepsgroep, de logopedisten en verloskundigen. Dat komt dat ze volgens haar in 2009 en 2010 minder hebben uitgegeven dan eerder werd aangenomen.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 kerncentrale in Borselen is veilig, maar de veiligheid kan nog verder worden vergroot. Dat is een van de conclusies van de stresstest die de kerncentrale zelf heeft uitgevoerd naar aanleiding van de kernramp in Fukushima. Alle 143 kerncentrales in de Europese Unie moeten vanwege de ramp een stresstest ondergaan. Borselen zegt te voldoen aan de eisen die door de overheid zijn opgelegd, maar als er iets extreems gebeurt, zoals een overstroming of een vliegtuigcrash, schiet de veiligheid tekort, zegt directeur van Capelle. Eh, we weten dat we aan onze eigen behoefte kunnen voorzien, zowel voor stroom als voor water, gedurende meer dan twee weken. Maar eh, uiteindelijk houdt een watervoorraad op. Uiteindelijk loopt een batterij leeg. Dus wil je nog verder gaan, dan kun je op die plekken wat verbeteren. Borselen gaat onder meer extra dieselaggregaten aanschaffen. Die moeten ervoor zorgen dat bij een ramp de pompen blijven werken die koelwater naar de centrale brengen.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 nieuwe dag. Dat ik met al mijn zorgen de Christus komt dag. dank dank nu alle god zingt deze kerk vol mensen en de eigentijdse gelovige hiphoppers doen dat op hun manier vandaag vieren de protestantse christenen dankdag en rooms-katholieken allerzielen uh, Henk Vreekamp wat is uw stijl klassieke of meer hippeliederen? klassiek u bent van de klassieke. Het leek wel van Urk te komen, zo te horen. Allebei? Of, uh, de, de tweede, ja, daar moet je rekening mee houden. <laughs> ja, okay. ja, voetbal en geloof, dat knopen we hier aan tafel aan elkaar vandaag. Menno de Galandia komt deze week met een boek over Ajax en Johan Cruijff. De man die bij de voetbalclub is binnengehaald als redder... maar nu wordt gezien als iemand die de club mogelijk de ronde kan richten. Hoe lang volg je Ajax al? Uh, eigenlijk vanaf mijn vijfde jaar. Zo, dat is heel jong. Dus een kleine half eeuw. En kom je ook uit Amsterdam? Nee, ik ben geboren in Zeeland en opgegroeid in Drenthe. Kijk eens aan. Carla van Os van de organisatie Defense for Children... was de afgelopen week de beschermengel van de meest bekende Nederlander Mauro. Ze weet niet van zijn zijde in de Tweede Kamer en bij televisieoptredens. Hoe kijkt zij terug op de Mauro-hype? Heeft ze er lessen van geleerd? Daar zijn we benieuwd naar. Maar eerst, uh, goedemiddag Carla van Os. Goedemiddag. Ja, de afgelopen week stond natuurlijk compleet in het teken van Mauro. Hoe moe bent u? Nou, ik voel het nog steeds niet heel erg, dus ik denk dat hij nog komt, uh, de uitputting. Dus we kunnen alles wat we willen weten echt stevig aan u vragen vanmiddag? Nou, uiteraard. Kijk. In uh, onze ethische rubriek vraagt Jan Forsterbos een heel klein beetje... een heel klein beetje begrip voor de meest verguisde wetenschapper van deze week... professor Stapel, de man die fraudeerde met wetenschappelijk onderzoek. Vaste prik in ons programma tegen drie uur... heeft onze dichter bij de dag weer een kakelvers gedicht. Vandaag de eer aan Tjeerd Bruinja.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 Als is het bijna niet mogelijk om uh, de waarheid te achterhalen. Cruijff heeft de benoeming van Marco van Basten als nieuwe directeur gefrustreerd. De ink was droog en iedereen zou weten dat hij de nieuwe directeur werd. Op dat moment vroeg Cruijff toch nog even bedenktijd. Hij wil nog een aantal zaken met uh, Van Basten doornemen. Logisch. Cruijff komt er bij toeval achter dat Marco uh, vrij recentelijk met uh, zijn vrienden Perry Overheem en Dennis Heijn... Een, een bedrijf is gestart. En op jongens, nou dat gaat dus niet gebeuren. Dus dan uh, in die week allerlei dingen gebeuren waar ik niets van weet. Dus zeg je, jongens, even de plaats. Dus... Dat is een principiële kwestie. En dat wist Kruijff dus niet. Dus die heeft toen op het laatste moment gezegd: dat gaat niet gebeuren. En, uh, en, en, en klaar. Nou, het, het, het, het is ook zo altijd uh, een probleem met, uh, met dit soort mensen. Dat ze altijd zeg maar, halve waarheden of, of, of gedeeltes vertellen. Je moet, uh, je moet als je iets vertelt, moet je het altijd duidelijk vertellen. Ja, zo ging dat de afgelopen tijd met Johan Kruijf bij Ajax. Menno de Geland, je schreef De Koep van Kruijf dat uh, deze week verschijnt. Je maakt een reconstructie over de gang van zaken van het afgelopen jaar, kunnen we ongeveer zeggen. Uh, we hoorden net een uitspraak. Als buitenstaander is het bijna niet mogelijk de waarheid te achterhalen. Ben jij daar aangelopen in het afgelopen jaar? Uh, het is in elk geval moeilijk. Maar ik heb wel een, vanaf het begin een verhaallijn mede te kunnen ontwaren. En die heb ik geprobeerd ook vol te houden. Dus uh, een uh, verhaallijn is natuurlijk iets anders dan de waarheid. Maar uh, het komt in de buurt. Ja. Jij hebt eerder over Ajax gepubliceerd. En had je toen voorgenomen om dat nooit meer te doen. Waarom is dat toch weer gebeurd nu? Omdat ik bij toeval uh, tijdens een cruciale uh, bijeenkomst van uh, Ajax de Raad van Commissarissen en die directie aan de ene kant... en Johan Cruijff aan de andere kant... dat ik even later op het arena was en daarvan hoorde... En, ja, je, je beschrijft hoe dat ging. Jij had een afspraak met Van de Boog, de toenmalige ja. directeur van AEX. Hij ja. zat op zijn kamer en hij kwam maar niet. Ja, die afspraak had ik om 11 uur. En ik moest uh, eerst een half uur wachten, toen een uur in de, in de gang bij de hoofdingang. Toen werd ik uh, snel naar boven gedirigeerd naar de perskamer van Miel Brinkhuis, uh, die uh, ook afwezig was. En uiteindelijk, een uur en drie, kwart uh, drie kwartier later, land ik toch op de kamer van uh, Van de Boog. En wat gebeurde er toen? Toen uh, kwam hij uh, binnen en uh, heeft hij een monoloog van een minuut of twintig uh, gehouden... Uh, waarin het ene naar het andere onvertogen woord over de heer viel. Narcist? Uh, van het ergste soort, ja. Narcist van het ergste soort. Um, een, um, uh, een man die hem uh, meer... Ko uh, het kost hem meer moeite hem te managen dan een bedrijf van 25.000 man. En ga zo maar door. Ja, En dat was nog op het moment dat niemand wist dat ze echt heel erg in de klins lagen met elkaar. Nee, er waren geluiden zelfs, tegenovergestelde geluiden... dat Kruif dat weer uh, terug zou keren bij Ajax op dat moment. En toen dacht ik, ik zie hier een waarheid achter de waarheid. Ja. Namelijk dat er uh, van een toenadering allesbehalve te ge, uh, sprake is. Ja. Is dat ook de reden waarom je spreekt van een koep van Kruif? Um, nee, de, de reden dat, er, dat ik spreek van een koep van Kruif... is dat er een aantal mensen om hem heen, samen met hemzelf... Um, uh, doelbewust geprobeerd hebben de macht bij Ajax te grijpen. En wie zijn die mensen om Want... dat, uh, dat is vooral de, de zaakwaarnemer geweest van Kruijf, uh, Rutger Koopmans. Dat is een hoofdpersoon in jouw boek, hè? Uh, die, ja, ja tot, op zeker, tot, tot een bepaald moment. Tot uh, het eigenlijk totaal uit de hand loopt. En dan verdwijnt hij wat naar de achtergrond. Dat is misschien ook De laatste weken dan? zie je hem weer terug, overigens. Oh ja. um, uh, maar hij heeft wel degelijk uh, vanaf het begin een soort plan uh, gehad. Een soort strategisch inzicht hoe Kruif weer terug naar Ajax zou moeten komen. Hm. En dat heeft hij over het algemeen samen met Kruif en enkele anderen ook. In, uh, doorgevoerd. Dus dat, daar is hij zeer succesvol in geweest. Ja, ja. Maar als je jouw boek goed leest... lijkt het soms alsof hij de basis overkrijgt. Hij uh, stippelt de strategie uit... en vertelt ook tegen Graaf hoe hij zich moet gedragen... in de vergadering bijvoorbeeld. Niet hij... te snel boos worden, zegt hij dan. Ja, nou, hij heeft in elk geval de regisseur. En hij weet dat uh, hij heeft een omdat hij ook idolaat van Cruijff is, heeft hij een uh, Cruyff goed bestudeerd. En ook in het verleden altijd, uh, is hij altijd tot de conclusie gekomen... als mensen van Cruijff af wilden, dan moesten ze hem kwaad maken. En dan zei hij, bekijk het allemaal maar, ik ga weer terug naar Barcelona. En dat heeft hij dus Cruyff goed ingepeperd, dat dat voorkomen moest worden. Dus uh, hij heeft uh, vaak tegen Cruijff gezegd, hij is cruciale bijeenkomsten... je mag van alles doen, maar word vooral niet kwaad en loop helemaal al niet weg. Ja, En daar houdt Cruijff zich dan ook aan, tot nu toe. Daar heeft Cruijff zo zeker aan gehouden, ja. Anders, uh, was, Koopmans weer, anders was Cruijff al lang weer weg geweest, als Koopmans en niet was. Nou ja, dat is natuurlijk moeilijk. Uh, want dan moet je een soort alternatieve geschiedenis op, opstellen. Maar ik, ik, ik denk eigenlijk van wel, ja. Dat hij dan al lang had gezegd, jongens, bekijk het maar. Uh, uh, dit, uh, dit gaat me te ver en ik uh, trek me weer terug op ja. mijn berg. Waarom komt Sta Cruijff steeds weer terug bij Ajax? Maar waarom blijft die man niet rustig inderdaad in Barcelona? Nou ja, daar zijn, uiteindelijk is het daarna de ware motieven gissen. Uh, je kan wel zeggen dat uh, er een aantal uh, elementen uh, samenkwamen die uh, tot zijn huidige terugkeer hebben geleid. De eerste en misschien wel de belangrijkste is... dat hij bij Barcelona tijdelijk buitenspel is gezet. En hij moet en wel een nodig hebben. Een speeltuin, hebben. Hebben. speeltuin ja. ja. ja. Dat zou je kunnen zeggen. Um, uh, een tweede is, uh, en die, dat is misschien een oprechter motief... dat er misschien het sp slechte spel van Ajax ook echt aan het hart ging. En dat hij ook vond dat er iets moest gebeuren. Uh, dat het bij begon ook, zeggen... vorig jaar toen ze dramatisch verloren van Real Madrid. Ja, daar is, eigenlijk, daar is in elk geval de column die hij daarna schreef... dat is, wordt gezien als het begin van de, de kruifrevolutie of de kruifkoep. Ja. En uh, de, de terugkeer. Wat kan die eigenlijk? Behalve dat hij vroeger goed, goed kon voetballen, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar is hij inderdaad iemand die een club kan redden, of, of daar inzicht voor heeft? Of... Nou ja, als ik uh, George Bush, de voormalige president, mag citeren over uh, Darwin: The verdict is still out. Dus dat weten we nog steeds niet of hij het <laughs> kan of niet. Um, de, vooralsnog uh, lijkt het erop dat um, hij uh, in elk geval niet, slaagt in een, uh, uh, niet snel slaagt in zijn missie. Dus, eh, en je kan ook zeggen zelfs dat eh, de club er ook niet gestructureerder is, op is geworden sinds hij eh, uh, zich weer aan de poort heeft gemeld. Nee, dus dat doet toch vermoeden dat het hem niet alleen maar gaat om het welzijn van de club, maar ook vooral om hemzelf? Ja, die kant. Het gaat hem zeker ook om, om hemzelf. Um, misschien gaat het hem ook voor, uh, om Ajax, om de liefde voor, voor Ajax. Um, maar. Um, hoe zich dat nou precies verhoudt, die twee, dus tussen egoïsme en clubliefde, dat is onduidelijk. Jan Voosterbos? Nou, er wordt soms gezegd, Bar hij heeft natuurlijk ook een tijd Barcelona geleid. En soms wordt de huidige speelwijze van Barcelona nog wel teruggevoerd op wat Cruijff eigenlijk als, als, als basis heeft gelegd. Is dat een mythe? Um, nou, ja, dat... Ik zou zeggen dat het een mythe is. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die Barcelona en Kruijf uh, uh, volgen... die zeggen dat, dat, dat, dat er wel een rechtstreeks verband uh, tussen het een en het ander is te ontdekken. Maar dan zou je ook zeggen, nu Kruijf alweer meer dan een uh, half jaar bij Ajax terug is... zou er ook een verband moeten zijn bijvoorbeeld tussen het huidige spel van Ajax... en uh, de positie van Kruijf in de raad van commissarissen. Nou, en als dat zo is, dan zou ik zeggen... Uh, vert, vertel het maar, hoe ziet het spel van Ajax er dan uit? En wat is de rol van Kruijf daar dan in? Ja, niet zo goed. Nou ja, voor verbetering vatbaar misschien. <laughs> ja. of elke, en, elke, en ook vaak goochelen met, met opstellingen nog steeds. En met uh, uh, met uh, 4-3-3 of 3-4-3. Uh, dus uh, ik zie er niet erg veel, veel organisatie en logica in. Een nee. nee. heel belangrijk uh, uh, een rol in het afgelopen jaar speelde een, een rapport van Cruijff. Ja. Jij schrijft in het boek dat het helemaal niet door Cruijff geschreven is. Nee, nou, nee, het is zeker niet door Cruijff geschreven. Um, uh, het is geschreven door de uh, atletiektrainer... die uh, nu uh, een van de nieuwe machthebbers is op de toekomst... op het opleidingsinstituut. Um, uh, het is ook geschreven volgens het atletiek model... van diezelfde atletiektrainer. Dat waarin, is bizar. Het is een voetbalclub. Ja, dat is dus ook linea recta in tegenstelling met wat Kruijff altijd zegt. Hij heeft het altijd over goede gozers. 10 tot 12 mannen van Ajax, allemaal oud-voetballers. En dan komen die hele riedelnamen van Van Basten... tot en met Piet Keizer, komen weer... als de mannen die aan de basis zouden staan van dit rapport. Ja. Uh, daarvan kan je zeggen dat ze wellicht... sommige van Basten en Keizer... in enkele bijeenkomsten aanwezig zijn geweest. Maar dat het rapport toch vooral op naam komt... van uh, uh, Ruben Jonkind. Dat is die atletiektrainer. trainer. Die atletiektrainer trainer met op de achtergrond een oud bankier. Uh, namelijk Rutger Koopmans. En nog weer daarachter de schoonzoon van Johan Cruijff. Dat zijn de drie mannen die verantwoordelijk zijn voor het rapport. Met echt de belangrijkste rol voor Ruben Jonkind. Ja, en dat klopt dus helemaal niet van het, verhuif, van het verhaal van Cruijff... dat het allemaal top, oud-topspelers zijn die dat gemaakt hebben. Uh, nou ja, het klopt je in kan zover... Je niet uitsluiten dat, dat ze er een keer bij betrokken ver, zijn geweest. Uh, ver tegen de tegen de horizon aan zijn ze erbij betrokken geweest. Maar het is pure flauwkeur om te zeggen dat zij de mannen zijn van het rapport. Wat Kruif tot op de dag van vandaag wel, overigens, uh, blijft uh, tetteren in de media. Ja, Cruijff komt er niet goed af, hè, in het boek. Nou, dat vind ik, dat vind ik jammer dat u dat zegt. Ja, yes, dat, is dat zo? <lacht> nou ja, het motto van het boek is, dat zal ik maar even voorlezen. Dat is een uitspraak van Johan Kruif zelf. Ik ben de laatste die wakker ligt als hij zwart wordt gemaakt. Maar doe het dan goed. Ja, dat is een. Uitspraak van de meester zelf. <laughs> ja, ja, Maar dus dan wat zou het... ik zeggen, ik heb, hooguit kan ik zeggen... dat ik heb gepoogd dat te doen wat hij uh, heeft opgedragen. En hem um goed zwart maken. Uh, nou ja, uh, uh, ja, zo zou je het kunnen zien. Maar het is natuurlijk aan de lezer om te, om te zeggen... of ik in die opdracht ben geslaagd van die kruif hier uh, zelf. Nou, de, deze lezer zegt van wel. Nou, deze dat leger uh, Thijs. Oh. <laughs> ja, dat gevoel krijg ik wel als ik het boek lees. U vindt dat ik in de, op de opdracht ben geslaagd? Ja, als dat uw eigen opdracht is, zeker. Ja, ja. Nou ja, dat is dan een compliment misschien of niet. Maar ik, kijk, ik, ik heb gepoogd euh, euh, laten we zeggen, de, de, de bal in te koppen die Kruijf hier heeft. De voorzet van Kruijf in te koppen, laat ik het zo zeggen. Nou, ja. nou heeft Kruijf ook een aantal vrienden in de pers. Johan Derksen, euh, Frits Barend, euh, Jaap de Groot van de Telegraaf. Vrees je de, de, de hoon en de woede van deze mannen? Uh, nou, hey, absoluut niet. Maar dan moet die honer eerst wel zijn, natuurlijk. Ja, maar die zal wel komen, toch? Of, of... Ik, misschien zijn ze wel uh, onder de indruk. Dat, dat soort, nou, jij kent ze goed, althans. Als ik dat boek lees, nee, dan... ik ken geen van... Nee, van niet persoonlijk, van die je boek, maar... maar je kent allemaal hun rol al jarenlang. Namelijk het beschermen van Kruif. Ja, door dik en dun. Tegen wil en dank. Uh, en tegen alle stormen in. Ja, dus nu ook. Dus ook tegen deze storm weer. Um, nou ja, als... Als dat zo zou zijn, dan uh, vrees ik die hoon uh, niet. Ik heb een verhaal proberen te <laughs> Heel vertellen. Heel stoer. Nou ja, dit is, dat is niet stoer. <laughs> is ik heb een verhaal proberen te vertellen... Uh, uh, over de, de, de geschiedenis van het afgelopen jaar bij Ajax. En uh, dat heb ik gedaan zonder aanzien des persoons. Dus ik heb niet iemand geprobeerd uh, in een hoek te duwen... Uh, nog iemand uh, op te hemelen. En uh, als zij vinden dat ik een verkeerd verhaal vertel... dan uh, uh, laat zij komen met hun versie. Nou, is jouw beeld van Cruijff veranderd afgelopen jaar? Um, enigszins wel, maar dat begon eigenlijk al met die columns. Ik vond hem zo verschrikkelijk fel en hard. En um, uh, het, het humoristische wat hij voorheen had zit er nog steeds wel in. Maar je moet wel met een vergrootglas zoeken tegenwoordig. Ja. Het is allemaal wel, uh, wel pittig. En... Um, ik heb ook het idee dat als hij met minder pittige teksten komt... dat daar uh, uh, fix doorheen is gegaan van tevoren door een aantal anderen. Dan wordt het allemaal afgezwakt door andere mensen, door mensen ik... om hem heen. Ja, dat, oh, ja. Dat, uh, dat is meer dan een vermoeden. Ik weet in enkel gevallen weet ik het zeker. En uh, uh, waar ik het niet zeker weet, zoals vorige week... had ik ook weer het idee dat er uh, wel degelijk geregisseerd is. Oh, Jij ja. Oh, ja. bent fan van Ajax. Wat hoop je dat er gebeurt? Uh, ik hoop dat... Uh, uh, dit boek heel goed gelezen wordt nou, natuurlijk. Aantal, ja. zijn een aantal dingen die ik hoop. De eerste hoop is natuurlijk dat Ajax de tweede ronde van de Champions League haalt. <laughs> ja, en daar, en dat bedoel ik allemaal niet. Manchester United en Wayne Rooney uitschakelt. Maar nee, in, in bestuurlijk opzicht Hoop ik op, uh, op een uh, niet-voetballer eh, als uh, algemeen directeur met uh, voetbalverstand, die Ajax weer op, uh, op het uh, goede pad brengt. Dus niet iemand en... die door krijgt wordt aangedragen, dat want die wil alleen maar ik, ik denk dan eerder iemand, aan iemand als Theo Jansen over een paar jaar. <laughs> ja, als <die> hij <laughs> wat ouder is. Ja, want daar sluit je mij af. De laatste zin in het boek, die uh, uh, moet ik even erbij zoeken. Dat is. Theo Jansen zei het al: Ik vind Ajax een mooie club, maar ik ga niet het logo kussen. Nou, dat zijn woorden uit mijn hart gegrepen. Straks horen wij wat Allerzielen en Halloween met elkaar te maken we hebben. Maar eerst aandacht voor de bekendste Nederlander van deze week. We hebben als Nederland gedaan wat we moesten. Welkom Mauro. We hebben hem onderdak geboden. Hij is in de pleegjes ondergebracht. Wat Mauro moet... We hebben hem laten studeren. Doe even sociaal. Ja, zeker. Mauro moet blijven. Blijf kunnen blijven. Het blijft onduidelijk voor Mauro of hij hier wel of niet mag blijven. En nu kun je zeggen, nu kun je terug naar het land van herkomst, Angola... waar eh, het natuurlijk niet makkelijk is... maar beslist niet zo dat je daar niet zou kunnen leven en een toekomst kunt opbouwen. Laat dat uh, helder zijn. Carla van Os van Defense for Children. Ja, we zagen u de afgelopen week telkens aan de zijde van Mauro. Gisteren nog op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Was u een soort beschermemming al voor hem de afgelopen tijd? Nou, Defense for Children heeft Mauro gewoon vanuit het juridische helpdeskwerk... al een hele poos begeleid. Alleen zie je dat meestal niet op tv. En nu even wel. Nu was u erbij. Vanaf wanneer bent u betrokken bij zijn zaak? Vanuit Defense for Children zijn we vanaf 2009 met hem bezig. Ja, en wat, wat ja. gebeurde er toen? Toen hebben we eerst uh, nog gekeken naar alle juridische procedures die er liepen. En, uh, nou ja, allerlei, uh, en toen dat uiteindelijk uh, op niets uitloopt... hebben we geprobeerd om Kamerleden uh, te, uh, te informeren over de zaak van mouwen en te vragen of zij uh, nog iets konden doen. En dat is ook gebeurd. Het ja. is allemaal in stilte gebeurd. Ja, dat was al in stilte. Laten we even ja. horen. Want in, in augustus 2009 kwam hij wel voor het eerst in de publiciteit. Dat was toen uh, bij Hart van Nederland van SBS. Ja. Sinds zijn negende was Mauro's toekomst onzeker en is er nooit naar hem omgekeken. En nu de familie duidelijkheid wil, moet hij plotseling op 16-jarige leeftijd weg. Nou, dat vinden wij ook heel, heel vreemd eigenlijk, want ja, hij is al, al, al heel lang in principe uitgeprocedeerd en verwijderbaar, zoals ze dat noemen. Maar uiteindelijk hebben ze het nooit daadwerkelijk gedaan. Ja, dat was uh, in 2009 al, toen was Mauro 16. U zegt, daarna zijn we eigenlijk het, het traject van achter de schermen weer ingegaan. Nou, daarna is er nog een procedure geweest over het recht op gezinsleven... die Mauro ook gewonnen heeft. Uh, en, en pas toen, het, toen dat eenmaal in laatste instantie was afgewezen... dat was op 16 juni. Uh, toen zijn we op 27 juni. Uh, uh, hebben we op het plein staan voetballen, uh, inclusief de VVD en het CDA waren er overigens bij. Ja. En dat was de echte opening zeg maar, van de actie Nu... Ja, er staat vanochtend een interview met Defence for Children ook in, in uh, Trouw. En daarin wordt gezegd van ja, wij, wij, wij zoeken niet zelf publiciteit... maar als iemand dat zelf wil, zo iemand als Mauro, dan volgen wij dat. Is, is het zo dat dat van hem uit is gekomen? Dat hij op een gegeven moment heeft gezegd... ik wil nu gewoon in de publiciteit? Nou, er zijn wel eens kinderen inderdaad die zich melden om in de publiciteit te komen. Maar ik geloof niet dat Mauro dat, uh, dat zo expliciet heeft gezegd. Het was meer de wanhoopskreet. nou ook wel wat ons betreft uh, uh, recentelijk, dus, dus in juni, uh, van Mauro en zijn ouders. Van ja, wat, wat moeten we nu doen? Misschien zit Mauro volgende week gewoon in Angola en, en kunnen we nog wat doen? En toen hij ik gezegd van nou, we kunnen zeker nog wat doen en we gaan in de gang. Ja. Dus het, het ja... En vanaf dat moment heeft u ook gezegd van... ga dan in de publiciteit en, en zoek de openbaarheid op. Ja, toen was er geen andere mogelijkheid meer. Want alle zachte methodes uh, hadden gefaald. Dus dat was echt het laatste wat er overbleef. Ja, in datzelfde interview wordt ook gezegd, niet door u, maar door de directeur... dat u eigenlijk het liefst zoveel mogelijk altijd uit de publiciteit blijft. Mm -hmm. uh, maar dat dat niet altijd lukt. Was dit zo, is dit een voorbeeld van dat dat echt niet anders kon? Ja, dit is als echt noodgedwongen. Kijk, wij hebben natuurlijk wel eens echt publiciteitscampagnes... omdat ze iets, iets een onderwerp onder de aandacht wil brengen. En dan heb je ook kinderen die daar dan over vertellen. Nou, dan, dan gaat het allemaal uh, nou ja, heel geleidelijk, zeg maar. En dan moet je vaak ook flink leuren voordat je ergens uh, dan op tv komt. Uh, en, en in dit geval ging het een beetje andersom. Ja. Uh, er is ook wel gezegd, of vandaag in Trouw wordt ook gezegd... dat de zaak is geëscaleerd door de politiek, uh, door uw directeur. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het ook is gekomen door de publiciteit. Heeft u dat Denk... ook overwogen? Uh, nou ja, de, de grote, de, de, zeg maar de schaal waarop het allemaal uh, heeft uitgepakt deze week... Dat was natuurlijk totaal onvoorspelbaar. Dat nou, had niemand kunnen weten. Ik denk, ik heb dat nog nooit meegemaakt en ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Nee, maar ho ho speelde u de, hoopte u daar niet ook op toen u ervoor nee. koos om in te. Nee? nee? Nee, ik had echt gehoopt. Want we, we dachten eigenlijk dat het heel simpel was. Want we hadden uh, 16 juni was hij dus uitgeprocedeerd moest hij aan zijn echt aan zijn vertrek gaan werken. Op 27 juni uh, stonden we op dat plein. En, daar was zo'n massale, ja, helemaal niet zo heel veel publiciteit, maar gewoon een massale ondersteuning van Mauro. En nogmaals, alle partijen behalve de PVV ondersteunden Mauro toen en zeiden toen dat hij moest blijven. De kinderombudsman kwam erbij uh, op het plein. En we dachten toen, nou van ja, nu zal het dan toch wel goed komen. Toen hebben Kamerleden ook echt gevraagd aan, uh, aan de minister. Uh, om een oplossing te zoeken. Dus als hij toen was gekomen, dan, dan, was, uh, dan was dit allemaal niet gebeurd. Nee, maar u zegt dat gebeurde vervolgens niet. Toen heeft u er toch bewust voor gekozen om in die publiciteit te blijven. Ja, Leerst bleef zeggen dat er geen oplossing was. 19 september heeft hij nog een uh, brief geschreven dat, uh, dat hij geen uh, oplossing zag. Dus, dus dat, u, dat u kon bleef niet, maar u, doorgaan. dat kon niet anders. Even mensen, Jan Vorstenbos, hoe, hoe heb jij dat beleefd de afgelopen weken? Ja, nou... We hebben deze zaak natuurlijk... maar als er een gezicht wordt gegeven aan, aan, aan dit soort situaties... Uh, dan ligt er altijd een publicitaire druk op, op mensen. Om, in dit geval een politieke partij. En da daar zit moreel gezien natuurlijk iets van, ja, van ongelijkheid in. Want er zijn achter Mauro staan ook 600 anderen... die in dezelfde situatie zijn. Maar waar haalt u dat cijfer vandaan? Nou, dat heb ik gehoord in de nieuws, waar anders. Ja, ik heb, ge dat, ik heb daar geen onderzoek niet, naar hoor. gedaan. Maar in elk geval speelt, speelt daarvan... de aanwezige minderjarige asielzoekers. Ik wil niet over aantallen praten. Maar ik denk... Ik denk inderdaad dat dit, in dit geval de politieke situatie een hele grote rol heeft gespeeld. Want het was voor ligers heel eenvoudig geweest om zijn discretionaire bevoegdheid te, te gebruiken. En, en daardoor de politieke bal bij het PVV te leggen. Want die had dan moeten kiezen. Ja, dus moreel gezien heb ik al eerder hier te kennen gegeven. Dat ik vind dat dit soort schrijnende gevallen door de lange duur waarmee deze... Mensen geconfronteerd worden, dat dat moreel eigenlijk onaanvaardbaar is. Ja. Dus er moet veel eerder helderheid geschapen worden. En als iemand inderdaad zes jaar, dan denk ik dat er ook allerlei mensenrechten en kinderrechten zijn die ja. hem het recht geven. Ik twijfel er niet aan dat het Europees Hof hier een duidelijke uitspraak zal doen. Ja. Als, als die procedure gaat lopen. Ja. Mevrouw van Os, er is ook wel gezegd de afgelopen weken van ja, als het nou niet zo in nieuws was gekomen, dan was er misschien nog veel meer mogelijk geweest voor deze jongen. Dan had de minister ook nog meer kunnen doen. Is dat een juiste. Juist de visie? Nee, ik vind dat heel flauw en zelfs een beetje gemeen. Omdat er juist heel veel uh, in stilte is gewerkt hieraan. Er zijn zoveel momenten geweest waarop uh, de overheid hier heel stil mee weg had kunnen komen. Bijvoorbeeld in oktober 2010 toen won... Uh, Mauro zijn zaak over zijn recht op gezinsleven. Drie rechters in Amsterdam hebben toen gezegd, nee het klopt, uh, Mauro heeft recht om hier met zijn pleeggezin te wonen en het zou zijn recht te als hij uitgezet wordt. Als op dat moment gewoon uh, iedereen was gaan zitten, dan had Mauro gewoon uh, allang een verblijfsvergunning gehad. had hij dan toen gehad en had er helemaal niemand meer naar gekeken. Nee. Het was totaal onnodig om dat hoge beroep aan te gaan. En dat advies, dat weet ik ook, dat advies is toen ook echt gegeven aan de minister van, nou dit is een, een hele bijzondere zaak en dat het gaat echt uit de hand lopen als hij als, als, als hier publiciteit over kon, bij wijze van spreken. Ja. Ik weet dat hij daarvoor gewaarschuwd is. En, en niet alleen toen, maar ook nog toen het hoge beroep eenmaal was ingesteld... Uh, weet ik ook dat hij nog heel vaak oproepen gehad heeft van Kamerleden... met het verzoek om dat hoge beroep weer in te trekken... omdat het dan in stilte opgelost kon worden. Ja. We proberen in het gesprek een beetje terug te blikken met u. Als u zelf terugblikt, zou u dan de volgende keer iets anders doen? Of zou u het precies weer zo doen? Oh, dat is heel erg moeilijk. Kijk... Ik, Heel in het, in het groot kan ik zeggen ben ik tevreden omdat Mauro gewoon heel waarschijnlijk in Nederland kan blijven. En, en, en hij anders ja, voor een uh, allang toch? in Angola uh, had gezeten. Voor een poosje toch? Of ja, gaat u er vanuit dat hij blijvend kan blijven? Ja, nee, dat is allemaal nog heel erg onduidelijk. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat we over een jaar weer zo'n circus gaan krijgen. Dus ik, ik ga er maar eventjes vanuit dat, we, dat het toch wel op te lossen is allemaal. Oh ja. Dus de volgende keer weer zo? Nou, ja, liever niet. Ik bedoel, ja, nogmaals, uh, het is echt tegen wil en dank. Ik bedoel, het is voor Maro niet goed, het is voor ons niet goed, het is voor niemand goed. Het is nee, ook inderdaad, daar ben ik ook mee eens, heel erg pijnlijk dat dit zo uh, het hele land in zijn greep heeft nee. gehouden. Dat, wat kun je, want dat is ook de vraag die natuurlijk reis, we, we hebben hem ook gezien de afgelopen week. Je ziet natuurlijk wat het hem doet en hoe zwaar het voor hem is. Kun je het iemand eigenlijk aandoen? Ja, heel moeilijk. Dus uh, wij zijn heel erg selectief geweest. We hebben uh, bijna overal nee opgezegd. Dat, dat kan je bijna niet voorstellen nee. als je ziet hoeveel het op tv is. Ja. Nee, precies. Maar ja, hij had gisteren ook weer overal kunnen zitten. Hij had in het weekend overal kunnen zitten. Hij heeft, we hebben echt heel erg streng gekeken van nou, wat kan nog net. Ja, en kon het nog net? of, of, of Hoe is hij er nu aan toe? Nou, ja, hij is nu even een dagje aan het bijkomen. Hij gaat morgen weer aan zijn stage beginnen en... Uh, uh, het gaat. Ja, het was natuurlijk ongelooflijk zwaar. En maar hij heeft er geen spijt van. Want hij, hij vindt ook van de wat, het was gewoon geen keuze. En hij is gewoon zo ontzettend goed begeleid door zijn pleegouders, die, die elke beslissing uh, ja, gewoon steeds hebben besproken met hem: van gaan we dit doen, doen we dat. En ja, uh, ja, ik, ik, ja ik kan niet ontkennen dat dit schade toebrengt op, aan iemand. Natuurlijk uh, is dat zo, maar zij vinden het toch, en Maro vindt toch dat, uh, dat het het waard was. En dat vindt u ook als Defense for Children? Uiteindelijk wel, maar heel erg veel met heel veel pijn in mijn hart, moet ik zeggen. Ik vond het echt uh, heel erg nader uh, dat het zo uit de hand liep. Goed, na het nieuwsoverzicht van half drie horen we een wetenschapper hier aan tafel... die een klein beetje begrip vraagt voor zijn frauderende collega Diederik Stapel. En we praten over de vraag of het toeval is dat het herdenken van de doden... en Halloween in dezelfde week vallen. En Menno de Galan en Carla van Os blijven bij ons aan tafel. Nu is het nieuws, nieuws van half drie gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal.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 dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Aan ja, de verkeersinformatie files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaresveen en Zoete Woude rijndijk 2 kilometer. En verderop tussen het knooppunt Prins Klausplein en het knooppunt Ipenburg ook twee kilometer. Dat komt door een aanrijding. Er zijn drie rijstroken dicht en het verkeer heeft nog maar één rijstrook. En de verwachting is dat het nog wel enige tijd zal duren. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zit de theoloog Henk Vreekamp. Met hem gaan we praten over de geschiedenis van Allerziene, Allerzielen, Dankdag en Halloween. Ethicus Jan Vorstenbos gaat het een heel klein beetje opnemen voor zijn frauderende collega Diederik Stapel. En verder zijn hier nog aan tafel Carla van Os van The Events for Children en Menno de Galan, die een boek schreven over Ajax en Johan Cruijff. U kunt reageren via Twitter. Gebruik dan de hashtag DIDD of ga naar onze website DIDD.nl. Maar we beginnen met een uitspraak van de kantonrechter vanochtend in Leiden. Hij sprak uit in de zaak van een leerkracht die ontslag kreeg aangezegd... omdat hij na echtscheiding een homoseksuele relatie aanging. Zijn geïnformeerde schoolbestuur vond die levensstijl in strijd met de identiteit... en de grondslag van de school en vroeg ontslag aan. En de rechtbank geeft de school ongelijk. We praten met de leerkracht Duran Renkema. Goedemiddag. Goedemiddag. Renkema. Ja, De rechter zegt dat uw school handelde in strijd met de wetgelijke behandeling. Zijn ze nalater geweest? Um, ja, ze zijn uh, wel degelijk nalaten geweest... Uh, omdat ze met mij geweigerd hebben een gesprek aan te gaan... over uh, voortzetting van identiteitschap. Ja, want dat is wat de rechter zegt. Uh, de school had moeten proberen met u in gesprek te gaan... en uh, dat hebben ze op geen enkele wijze geprobeerd. Nee, ze hebben dat, uh, ze hebben dat niet dusdanig uh, niet niet geprobeerd... Dat, daar, dat je van een structureel of, of een, een constructief gesprek uh, kunt spreken. Zij zijn eigenlijk vanaf het, uh, vanaf het allereerste begin uitgegaan van het feit dat de enige mogelijkheid in hun ogen was beëindiging van een dienstverband. Ja, en dat is uh, wat u niet wil. Dat heeft u eerder bij ons in de uitzending ook al gezegd. Uh -huh. Dat u gewoon terug wilt ook naar de school. Ja. De school heeft ook gereageerd schriftelijk. Ik lees even een klein stukje voor. Zij zeggen, nu de rechter uitspraak heeft gedaan, zullen wij de gesprekken opnieuw met een open hart ingaan. We gaan de uitdaging aan om dat gesprek te voeren. Biedt u dat vertrouwen, die uitspraak van de school? Um... Nou, dat is een beetje vooruitlopend uh, op de zaken, denk ik. Ik weet niet, uh, ik, ik weet niet wat voor gesprek zij, uh, zij voor ogen hebben. En dat, dat, daar kun je heel veel kanten mee, uh, mee op. Ik ben in ieder geval wel blij dat ze, dat ze een gesprek aan willen gaan. Want dat is al meer dan, uh, dan we de afgelopen maanden gedaan ja. hebben. U zei, zei ook dat u dat wilde. Wilt u dat nog steeds, dat gesprek Natuurlijk, ja. ja. Dat en, wil ik nog steeds. En, en wat, is, wat is uw inzet? Wilt u nog altijd terug naar die school en gewoon weer aan, aan, aan de slag daar? Mijn inzet is dat ik, uh, dat ik graag terug wil. Um, ik zie natuurlijk zelf ook wel dat daar een aantal hobbels zijn. En daarom is een gesprek ook heel erg goed om te kijken in hoeverre die hobbels uh, te nemen zijn of niet. Um, maar dat is wederom vooruitlopend uh, op de zaken. Ik weet niet hoe dat gesprek zich uh, gaat ontwikkelen, nee. maar ik ga daar... Uh, ik ga daar heel graag uh, aan meedoen. Ja, met vertrouwen gaat u dat in. Ja. Nou is uw zaak bijzonder, want het is de eerste rechtszaak... waarin een school met een grondslag een personeelslid niet mag ontslaan... na gedrag dat de school in strijd acht met die grondslag. Althans is een van de redenen die ze opvoeren. Uh -huh. U bent een trendsetter. U heeft veel publiciteit over zich heen gehad de afgelopen tijd. Nogal, ja. Gaat u daarmee door? Of wilt, denkt u, hoopt u nu toch gewoon weer uh, een beetje achter... Uh... Nou... Uh... Laat ik zeggen dat de afgelopen, maanden qua, qua of de afgelopen maand voor mij qua media niet echt een feestje geweest is. Um, ik, uh, ik zou nogal massagistisch ingesteld zijn als ik uh, dat uh, nog een keertje zou uh, ambieren. Ja. Dus nee. Dus u hoopt dat het overgaat nu? Ik hoop dat het heel snel voorbij gaat. Ja, ik snap natuurlijk wel dat de uitspraak die er op dit moment ligt... dat dat een bepaalde nieuwswaarde heeft. En dat, uh, uh, dat daar weer een bepaalde mediapiek aan vast zit... Ik bedoel, uh, dat, dat, dat snap ik. En, uh, maar ik hoop dat het hierna heel snel, dat is voor alle partijen ook het beste. Goed. Hartelijk dank voor uw toelichting, meneer Renkema. Heel graag gedaan. Ja, deze klanken van herdenkingsliederen zijn vanavond te horen in veel kerken in ons land. Want de Rooms-Katholieken zijn bezig vandaag met allerzielen en protestanten. Met dankdag voor de oogst voor gewas en arbeid, zoals dat zo mooi heet. Henk Vreekamp, theoloog bent u. U heeft zich ook verdiept in de achtergronden van christelijke feesten. Ja, dankdag in allerzielen. Is het toevallig dat dat op dezelfde dag valt? Ja, dat is toevallig dit jaar. De dankdag voor gewas en arbeid die valt op de eerste woensdag in november. Uh, dat is bijvoorbeeld volgend jaar op 7 november, maar dit jaar op 1 november. En 1 november is de vaste datum voor alle zielen, dus ja. dit jaar valt het samen. Ja, maar het is altijd in, elkaar, in, in ja. elkaars nabij, ook al niet altijd op dezelfde dag. Dit jaar is het heel erg verdicht, want uh, je hebt dus afgelopen zondag Halloween... en maandag allerheiligen, dinsdag zielen. Uh, of nu weer woensdag alle zielen. En dus dit jaar is het blokje. De heel dicht op elkaar. Heel op elkaar. En dat geeft kansen, geeft gelegenheden. Ja, nou, kansen, gelegenheden. Ja. Waar komen ze vandaan, die vieringen? Ja, al die feesten, als je die op een rij zet. wat ik, wat ik, wat ik dus wel heel mooi vind om te doen. en eens dus te kijken waar ze in daar zo'n oorsprong hebben. dan vind je heidense wortels. Daarmee bedoel ik de pre-christelijke traditie. Uh, in Noord-Europa in dit geval. Uh, ze hebben uh, christelijke wortels. Zowel rooms katholiek als protestant. Want wat deden de heidenen dan? Nou, dat is bij Halloween. Daar ligt de wortel in het uh, Ierse, Keltische gebied van oorsprong. Is naar Amerika overgewaaid. Is toen weer teruggewaaid naar Europa. Door de commercie vooral ook wel in handen gekregen. Maar het uh, punt is, al die, die feesten vallen in het najaar. En daar heeft het mee te maken. Dus wat we nu op dit moment voelen, als we buiten lopen in het herfstbos... Daar gaat het allemaal om. En dat is van ouds dus de overgang van de zomer naar de winter. Want wat voelen we dan? Nou, dan voel je dat de winter uh, aanstaande is... en de vraag of je als mens en als dier er wel doorheen komt. Aha. We zijn een beetje bang voor de winter. Uh, ja, uh, met terecht. Want, uh, kijk, om iets te noemen... november is slachtmaand. De kalender, dat weten we misschien nog wel. En uh, van ouds werden uh, dieren... dieren waarvan je al het vermoeden had... dat ze de winter niet haalden, werden in november geslacht. Uh, kijk, onze verre voorouders voor hem brak en voor mij dus ook... want ik, ik beleef dat uh, op mijn manier ook mee brak je inderdaad hele donkere tijd aan. Hmm. De dagen worden korter. Wij weten, in de 21 december komt het wel weer goed. Maar dat wisten zij niet. Nee. Dus je moet het gewoon van binnen meevoelen van help. Het wordt elke dag meer donker. Straks zitten we helemaal in het donker nee. en dan houdt het op. Dus de vergankelijkheid van de mens wordt heel duidelijk in deze maand november. Beleven jullie dat hier ook aan tafel? Middel de en de... ik, ik zeker. Ja? Ik zeker ja. ik, ik, uh, uh, misschien een kleine ontboezeming. Ik leef bij de natuur. Ik fiets elke dag uh, 25 kilometer op en neer. Dus ik leef de, de, de, zeer mee met de verandering der seizoenen ja. en um, nou wil ik niet zeggen dat ik uh, een groot volger ben van de, de, de drie feestdagen of uh, ik weet niet of je moet ja, je feestdagen het zijn ze feestdagen. Nog ze oh. uh, nou ja maar in elk geval die vergankelijkheid zit er ook bij mij zelf al in ja. Ja. Je moet in, in november ben ik uh, uh, geneigd tot, uh, tot nadenken en uh, niet tot vrolijkheid. Zo okay. ik zou zeggen. Vandaar je boek over een kruif. waarschijnlijk. Jan, jij bent van katholieke huizen. Ja. Uh, is zielen voor jou en heiligen zijn, zijn dat feestdagen waar jij nog bij stilstaat? Ja, ik herinner me ze altijd wel. Ja. Ja, dat, uh, het is niet zo dat ik, ze, inderdaad, dat ik naar de kerk ga of zo. Maar, maar de, de hele sfeer, bladeren, depressies en dat soort dingen. Ja, dat dat, dat is, valt allemaal samen. Nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk wel heel tekenend. Dat is ook van alle tijden. Dus uh, ja, de maar, Leeft dit, nog in de de de niet. Leeft dit nog wel in de, de kerken, dan? dit idee? Of, ja, ja. Uh, ja, ja. Nou, kijk, nu nu een hele, heleboel tegelijk. Ik wil zeggen, 25 kilometer fietsen. Wandelen brengt uh, mij nog dichter bij de natuur. Oké. Okay. Uh, dus dus het, het wandelen is het uh, oude ritme van 5 kilometer per uur. Dan neem je waarschijnlijk toch het meest op... ook in de emotie van je omgeving. Maar dan word je nog somberder. Ja. Wat zeg je? Dan word je nog somberder. Ja, maar mijn verhaal is nog niet af. Kijk, Want, uh, er uh, is hoop. Uh, er wordt vergankelijkheid genoemd. Dat zou ik zelf niet gekozen hebben. Gewoon realistisch de dood. In de winter staat de dood voor de deur. Maar er is nog een bron van al deze gedenkdagen. Dat is de Joodse kalender. Daar wil ik toch graag even naartoe. Um, en dat is de clue van het hele verhaal. Is, want ik vergist me straks door te zeggen... Halloween Wien was op zondag. Maar ik vergist me ook niet, want dat was op maandag... Maar de maanden begint op zondagavond. En, en dat is wat ik nu even wil onderstrepen vanuit de Joodse traditie. De dag begint met de avond ervoor. Dus je ogen zien, het wordt donker, het wordt nacht. Maar dan is eigenlijk de nieuwe dag begonnen. Het Joodse nieuwjaar is pas geweest in september. Hè? Dus dat is heel contrast... Rijk ten opzichte van wat je ervaart. Eh, want, want Thijs wordt dus inderdaad bang. En ik ook. Eh, Veluce mensen, als ik even. Zij ik dat bij... ik bang werd? Nou, meneer Vreekamp? Ja, nu krijgen we ik, ik, een nou, zie ik, ik zie dat Ik zag het een beetje. Dat kunnen de luisteren niet zien, maar ik zag toch een tikkeltje. Oh. van okay. he, Van waar gaat het naartoe? Nou, een, een hint van een angst? Nee, nee. Ik ga geen hinten van angst. Nee, geven. Nee, nee, nee. Ik wil nee. juist naar het verhaal van, van, van, van, de, van, van, van het licht toe. Nou. Het punt is, dat als de, als de avond valt, of als de herfst valt, als de herfst valt begint de lente. Het Joodse nieuwjaar begint in de herfst. Dat is dus. Nou, het tegendeel van wat je ziet. van er komt een signaal van buitenaf. Maar nu begint de nieuwe dag. He, dus de nieuwe dag met de avond. Nou, dat is alles rond Halloween. Ook zo rond uh, he, alle heilige alle zielen. Wat je vaart, is de inslag van uh, het wordt herfst, het loopt af. Maar het, uh, het, het signaal vanuit, ik zeg met name dus de Joodse traditie, je mag zeggen vanuit de Bijbel, Oude Nieuw Testament is. Uh, nu begint de lente. En als je bij Dangdag, vandaag dus Dangdag, stilstaat, is dat ook zo'n moment. Van De oogst is binnen, mensen kunnen denken wij zijn nu ook binnen. Dan gaat het Joodse volk een week lang in zelfgebouwde hutten, net als tenten in de woestijn. Nou, dan zie je heel weinig van het beloofde land. Egypte ligt achter je, maar het beloofde land is nog in geveldere wegen te zien. Uh -huh. Nou, en dat noemden de Joden Pasen in de woestijn. Dus je klopt in het herfstbos. Ik zie de, ook de prachtige kant van de dood. Die schitterende kleuren van de herfst. Dat brengt die ook lekkere in geur van verrotting. Wat zeg die heerlijke geur van verrotting in het bos. Ja, dat is zo heerlijk. En dat brengt ook in verwarring, want dan klopt er iets niet. Nee. Uh, begrijp je? Dus, als heiden van huis, geef, geef ik me daar graag aan over. Ze zeg ik, nou laat alles nu maar komen zoals komt. het komt. Het, het, het loopt toch af. Maar vanuit Israël komt het signaal. Hé, hey, wacht even. Nu begint er iets nieuws. En uh, Damdag staat in dat licht. Damdag staat voor mij in het licht van... Uh, met name het Lofuttenfeest van het Joodse volk. Uh, Damdag voor de Oost in het najaar. En uh, met name de protestante kerk hebben die traditie. Maar als de Rooms-Katholieke kerk vandaag alle zielen heeft... is daar weer de lijn naar Halloween. Naar, uh, naar het oeroude heidense feest. Kijk. Op die laatste dag van, van de zomer dan dienen de gestorven zielen zich aan. Want die zoeken een nieuw lichaam voor het komende jaar. En dan zet je iets lekkers in de vensterbank of zo. Maar er kunnen ook boze geesten bij zijn. Wacht even. De, de, de, de dode zielen zoeken een nieuw ja, lichaam. Een lichaam voor het komende jaar. Want ja, de regeneratie. Ja, nee. Kijk, een ziel zonder lichaam, dat is toch een beetje koud, naakt. Ja. Dus een ziel zoekt het lichaam. Ja? U beschrijft nu allerlei, allerlei processen die voor, voor iedereen eigenlijk gelden. Uh, het is, toch is het niet zo dat er vanavond veel mensen in de kerk zitten... en ik weet ook niet hoeveel mensen het aan alle, zielen en alle heiligen doen. Moeten we dat niet een beetje meer uitventen als kerken? Ja, ik had onderweg, een, uh, toen ik op weg de studio, een mooi idee. Uh, uh, er moet in Nederland een landelijke dankdag komen... Gewoon zoals Thanksgiving Day in ja. Amerika. Niet Amerikaanse lees geschoeid. Maar een landelijke datum waarin deze elementen die, die we net aanstipten. Het is niet meer dan aanstippen. Uh, waar ze allemaal samenkomen zodat de entree laat ik zeggen, naar de kerk toe vergemakkelijkt is. Ja. Ik, denk, ik denk dat dit een hele goede open deur is voor mensen om die, uh, die bijvoorbeeld nu. Uh, op, op dit moment vandaag in het licht van alle zielen... bij hun doden zijn, bloemen op het graf leggen... en, en die gevoelens van vergootelijkheid hebben... een hele goede entree voor de kerk is, waarvan steeds geroepen wordt... het loopt allemaal terug, om juist nu de deur zo open te hebben. Er is een groep journalisten vandaag op de Veluwe... die vergaderen over een vak en dat lees ik dan weer op Twitter... die gaan vanavond met z'n allen naar de kijken in Otterlo... om Dankdag te vieren. Hm. Prachtig. Ja. Op Twitter vanmorgen werd trouwens gezegd ook dat het een trend is. Dus nu een... Uh, Dankdag is trend nummer één vanmorgen om elf uur. Okay. En daar heb ik mijn hoop op gevestigd... dat er iets doordringt naar de samenleving van... en voor heidenen van huis uit, voor ietsisten, mensen die wel iets geloven, maar nou ja, niet kunnen benoemen. Voor iedereen. Zou je daar behoefte aan hebben, Jan? Nou ja, het viel mij gisteren al op van dat er een paar kinderen. die hadden het in elk geval opgepikt. want die kwamen met een uitgeholde pompoen bij ons aan de deur om snoepjes. Dus er is hoop. En in elk geval voor Halloween. Maar wij vinden het wel jammer als katholieken. dat de hele traditie van drie koningen langzamerhand verloren is gegaan. Want deze kinderen wilden alleen maar een snoepje. En ja. ze deden niks. of iets. Ze deden nee. niks. Dus mijn vrouw zei wel, ja, je moet het eerst verdienen. Maar dat was een nee, mis. De grote concurrent is bij ons in Epen bijvoorbeeld. is Sint Maarten of 11 november, de kinderen langs de deur. Maar die pompoen. want ik, wat ik werd door Thijs onderbroken terecht. maar zielen die dus een lichaam zoeken, maar er zijn boze zielen, en die moet je dus niet toelaten. Mm. En daar het masker om ze te misleiden. En dat okay. is die pompoen. Die, dat uitgeholde gezicht. Dus om te voorkomen dat een verkeerde boze ja, ziel... Uh, dat is om te uh, voorkomen dat de verkeerde boze geesten okay. uh, zich weer uh, te midden van de levenden gaan vestigen. Goed. Nou, wij gaan erover nadenken over die dag. Ja, en wat wordt het dan? <laughs>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 uno du du hey te honro na huea when you She sees the man inside. the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 de Christian Vorstenbos, we gaan het hebben over je eigen beroepsgroep, de wetenschap. Want die kreeg flinke klappen deze week. Met het bekend worden van alle fraude die professor Diederik Stapel heeft gepleegd. Uh, en ik heb het al een paar keer aangekondigd. Jij gaat een heel klein beetje begrip voor hem vragen. Ja, ik denk Durf je we, nog, nadat het zo vaak is aangekondigd? Nou ja, advocaat van de duivel moet er ook oh ja, zijn. Dat is waar. Dus, uh, en, en bovendien er is er een groot risico dat als we iemand niet kennen... hij heeft maar een brief naar de Volkskrant gestuurd... dat zo iemand een monster wordt hè, voor wie niks te zeggen valt. En Ik denk dat we ook nu in een nieuwe situatie zijn. Het is duidelijk dat de norm overtreden is, die stelt een grens. Maar er is ook natuurlijk een gepaste reactie. Er is ook een overdreven grens van hoe je iemand wilt straffen. Hè? Dus het proportionaliteitsbeginsel. En er valt natuurlijk niet zo heel veel voor te zeggen... voor wat, wat Stapel gedaan heeft. Niet, niet zo kunt, heel veel, oké. Okay. Nee, maar je kunt in elk geval zeggen van dat, dat als we hem... Hè, hij is nu onder behandeling... Hè, dat het, dat het een, een soort pathologische leugenaar lijkt te zijn. En, en er is een argument dat, dat, dat, er, dat het leed aan een soort verblinding... Hè, die hem in dat opzicht ook gewoon al het zicht benomen heeft op die norm. Ja, dus dat zou een aspect kunnen zijn. En, maar het, het punt... Wat mij het meest opviel. Was dat de commissie en een aantal universiteiten overwoog. Om, om een strafrechtelijke procedure ja, te, te beginnen. Ja. Om aangifte te doen. Nou, dat lijkt het overwegen waard. Ik denk dat zo'n proefproces ook wel goed zou zijn. Maar in het algemeen denk ik. Van dat, uh, dat, dat maatschappelijke praktijken. Sport is ook een mooi voorbeeld. Maar ook kunst is, is omstreden. En wetenschap. Dat die eigenlijk een soort interne intern ethos hebben waarin eigenlijk allerlei instrumenten bestaan om gewoon binnen de maatschappelijke praktijk af te, af te rekenen. Maar dat is nu gebeurd. Er is een commissie de... gekomen Precies. en hij, is, hij ja, zal wel ontslagen, ontslagen zijn. En zo. Hij ja. is met pek en veren de, de wetenschappelijke gemeenschap uitgestuurd. De vraag is, en nogmaals, ik heb daar niet geen kant-en-klaar antwoord op, maar ik heb toch mijn bedenkingen om daar ook nog een strafrechtelijke procedure aan te verbinden. Omdat dat mijn inziens uh, aangeeft van ja, dat je, uh, tenminste, dat is niet gebruikelijk in elk geval om, om dat te doen. Het is wel gebeurd. He. In Duitsland is een uh, het is ook moeilijk te winnen. Technisch weet ik er niet de details van. Maar bijvoorbeeld zo'n argument als dat de belangen van de wetenschap zijn geschaad. We praten ook heel veel in onze beroepsgroep over de verantwoordelijkheid van de wetenschap. Maar dat lijkt me eigenlijk juridisch een hele zwakke grond. Het is ja, niet meer schade geleden heeft. Nou, de promovendi toch? De promovendi die... hebben schade geleden. Maar ook daar lijkt mij... So, ik, ben geen, ik ben natuurlijk een leken jurist. Maar daar zou je ook moeten aantonen... Van dat inderdaad wat hij gedaan heeft... Nou, die promovendi ook, hij heeft geld binnengesleept. Die kon het daardoor een carrière maken. Dus het is best lastig... om de afweging te maken van of het spoor van vernieling, wat hij in zekere zin achtergelaten heeft, of dat zo uitvalt van dat zij meer schade dan voordeel dragen De, de universiteiten ja? hebben toch ook schade uh, ondervonden van, de, van deze hele zaak? Ja, imago-schade imago imago ja. natuurlijk. Hè. Van, maar dat gebeurt natuurlijk ook bij andere fraudezaken, plagiaatzaken en dat soort zaken. Da daar bijvoorbeeld tegen Dijkstra is er geen strafrechtelijke procedure gestart. Hè. Dus er zijn ook een heleboel, ja, dat, dat hele gebied wat mij zo interesseert van die maatschappelijke praktijken, die, die rekenen het uiteindelijk voor een deel zelf. En het inroepen van de strafrechter is een hele andere procedure in feite. Heer Gijkamp? Ja? Daar zit mijn vraag, want ik, het woord pathologisch valt nu. Met alle respect, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar ik heb de betrokkenen horen zeggen, of ik heb gezien wat hij schreef... en dat was wat mij raakte, de, de on, ondraaglijke druk van de samenleving waarin we zitten. Dus de, de prestatiedrift en drang, het elkaar opjagen tot en met. En daar is hij is hij een zijweg ingeslagen die een doodlopende weg bleek te zijn. Dat betekent dat je het zou moeten vertalen met ook zelfs politiek... zoals we elkaar bezig zijn op te jagen. Dat gaat alle menselijke grenzen te buiten. Ja, nou ja, goed, de commissie Leuvel doet daar ook een uitspraak over. Die zegt van ja, 90%, 99% van de wetenschappen staat ook aan deze druk bloot... en gaat niet in de fout. Hè? Dus daar zit natuurlijk wel wat in. He, dus je kunt zeggen van ja, we moeten de hele wetenschap gaan reorganiseren. Maar, maar dat is inderdaad iets waar de commissie niet toe besluit. Ik denk ook van dat die instrumenten over het algemeen goed werken. We weten het natuurlijk niet. Er zijn allerlei zachtere vormen van fraude. Een beetje de hand lichten met, met cijfers en dat soort zaken. Daar kun je allemaal niet zo goed de vinger op leggen. Over het algemeen denk ik van dat er een aantal aspecten aan zitten... over hoe wetenschappers zich gedragen. Dat wetenschap over het algemeen niet de maatschappelijke praktijk is... waar de echte boeven zitten, zal ik maar zeggen. Dit is echt, ja, zitten bij de boeven? Het is zo'n zo, zo, zo omvang van de fraude. Hè? Van, ja, als, als, als, als Stapel een, een, een, een biografie zou willen schrijven, een autobiografie, dan weet ik de, de titel wel. Het is echt zo'n stapel van die hij verzonnen heeft. Overigens ook 70 publicaties die hij ja. niet verzonnen heeft. Nou ja, stapel. Hè? Dat, ja, ja. Dat, dat lijkt mij de beste titel. Ja, de de vlak de de de het is een beetje flauw natuurlijk, maar nu het zo'n omvang heeft gehad... dacht ik van ja, dat, dat moet mijn zinzins... Uh, wat, uh, mij, wat mij ook opviel Jan is dat ook wel, en ik snap het ook wel mensen zeggen... Van, maken ze hem toch een soort monster. Uh, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen... het zou ook een gesprek op gang kunnen brengen... over wat uh, meneer Vreekamp ook al noemt... over hoe gaan wij als wetenschappers om met die druk. En zijn we allemaal niet wel eens geneigd om dingen... Uh, anders op te schrijven dan ze zijn. of he, Moet dat gesprek niet ook gevoerd worden? Ja, nee, dat gesprek moet ook zeker gevoerd worden. En daar is dit, dit, deze situatie en deze casus... ook een goede, goed uitgangspunt voor. Maar door de enorme... Uh, ja, wat, wat, kijk, de, de fraude heeft nu een gezicht gekregen. En wat het gevaar daarvan is... is natuurlijk van dat de discussie die veel moeilijker is... over al die grijstinten die er zijn... over hoe de wetenschap in haar keuze van thema's... in haar communicatie met de media... in de lichtere vormen van fraude... dat die allemaal niet mediageniek genoeg zijn. Het is natuurlijk... Het is natuurlijk veel mooier om een monster te hebben. Dat debat moet constant gevoerd worden, meisjes, maar is veel moeilijker te voeren. Ja. Omdat het veel moeilijker uit te leggen is aan de mensen. En dan nog even, hij was, was natuurlijk sociaal wetenschapper. Um, ja. Je kan ook zeggen, van, ja, die heeft niet zoveel schade aangericht. Kijk, als, een, als iemand die medicijnen uitvindt, allerlei verkeerde dingen ontdekt en doet... dat lijkt me veel erger dan iemand... Ja, dit waren toch vrij onschuldige onderzoeken. Die die allemaal deden. Er werd ja. niemand uh, koud of warm. Ja, iedereen stelde, vond het leuk. Hij stelde bovendien vaak retorische vragen in zijn onderzoeken die alleen maar ingekopt hoefden te worden en ook keurig ingekopt ja. werden. Ja, ja. nou ja, nou, goed. Dat is een Dus dat, je zou kunnen zeggen: ja. hiermee legt hij dat, uh, zijn hele vakgroep op de op de, de pijnbank. De pijnbank ja. ja, nee, dat is voor nee. een deel ook waar. Kijk, die hele discussie over die strafrechtelijke weg... draait natuurlijk om wat is eigenlijk precies schade. Wie is hier geschaad? Imago schade? Is daar een juridische grondslag voor? He, dus ik zou zeggen van ja, dit soort sociaal-psychologisch onderzoek... speelt een korte rol aan de koffieautomaat... maar heeft natuurlijk niet zo heel veel consequenties. Ik heb ook wel eens een, een, een, een, een, een, een, een, een onderzoek gelezen... waarin een relatie gelegd was tussen het hebben van een parkiet... en, en, en mogelijk kanker krijgen. Nou, die parkieten waren natuurlijk niet te benijden... want daar ja. kun je meteen een actie... Een... Ik ja. dacht dat Pakiet al in mijn alle alle acties, gezet. Ja. Toch, ja. ik vind het toch een punt wat me nu heel, heel helder wordt. De drie onderwerpen tot nu toe: het, het voetbal krijgt een gezicht. We hebben het erover. De, uh, het wetenschap krijgt een gezicht. We hebben het ook gehad over de zielzoeker die een gezicht heeft deze ja. week. En, en steeds komen we bij dezelfde vraag naar de verhouding tussen de, de individuele persoon en de politiek, met name de politiek en de media. Ik, dat hoor ik steeds terugkomen. Dus ik vind wel dat de vraag van Elsbeth Gruttke... helemaal uh, volop aan de orde is om daar naar te kijken. Ja ja nee absoluut ik denk ook niet dat we dat leuk moeten leuk dat jullie allemaal naar moet... mij kijken ja, <laughs> maar, nou, maar, ik ja, probeer mijn blik uit de af te winnen kijk ik wil mijn eigen vak ook niet afvallen maar het is wel een feit dat toen in de jaren negentig enorm veel business ethics cursussen werden aangeboden hè, van, dus dat er heel veel analytiek werd gedaan dat dat niet de financiële crisis heeft voorkomen okay. dus het is ook wel iets van wat ingebed moet zijn in de samenleving ja. dit soort deugden uh, Goed, we gaan uh, maar eens kijken of de dichter ook een gezicht geeft... aan de onderwerpen die we hebben besproken. Tjeet Bruinja, we gaan graag naar je luisteren. Oké, okay, hier komt een uh, wetenschappelijk gedicht. 37,74. Mocht Mauro terug moeten naar Angola... dan hoeft hij zich over een aantal zaken geen zorgen meer te maken. Zo heeft Angola al zo'n 30 jaar dezelfde president... en werden beloofde verkiezingen recent uitgesteld. Moeilijke momenten in het stemhokje zal hij niet hoeven te kennen. Mensen gaan er bovendien gemiddeld negen jaar lang naar school... dus hij komt binnen als professor met verstand van van alles... en kan zo een voetbalclub beginnen of overnemen. Mocht hij dakloos dreigen te worden... dan hoeft hij alleen maar te protesteren tegen het gebrek aan mensenrechten... of de milieuvervuiling... en president Dos Santos zal hem met plezier... een geheel verzorgd verblijf aanbieden in een van Angola's vele gevangenissen. Al daar hoeft Mauro niet lang last te hebben van heimwee... want volgens het CIA factboek is de gemiddelde leeftijdsverwachting van een man in Nederland 77,06... in Angola 37,74 jaar. Oh, dank je. Graag gedaan. Ja, hartelijk dank. We zetten het gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. Uh, hartelijk dank aan Menno de Galan, auteur van De Koep van Kruif En dan gaat het niet over zijn haar. Carla van Os van Defense for Children, die nu gaat bijkomen van de Maurogekte... theoloog Henk Vreekamp en ethicus Jan Forstebos. Oh. Met deze carnavalskraker werd begin jaren 80 aandacht gevraagd... voor de invoering van de strippenkaart. Vanaf morgen is het gebeurd met de strippenkaart in Nederland... als vervoerbewijs in de bus. Na drie uur, het sentiment over het verdwijnen van het buskaartje. Nu eerst het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag...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 Wetenschapper Diederik Stapel moet vervolgd worden. Zegt u dan eens of oneens? Ik vind dat meneer Stapel niet vervolgd hoeft te worden. Ik vind dat hij de wetenschap schade heeft toegebracht. Deze man is bijna schizofreen. Ik denk dat wetenschappers ook wel een beetje boter op hun hoofd hebben. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. De enige die verantwoordelijk is voor wat hier gebeurd is, is de heer Stapel. En uw mening die telt. Dan denk ik van Potten van dory. U wordt er emotioneel van? Ja.